Zes uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Goedenavond, gemengde reacties op Amerikaans-Russisch akkoord over Syrië. Tientallen zeilboten omgeslagen op Markenmeer door harde wind. En kleine basisscholen doen het beter dan grote, blijkt uit vergelijking van de CITO-scores. Het weer, er valt een enkele bui, het is bewolkt. Vanavond en vannacht opklaringen en 7 tot 12 graden. Morgen eerst droog en zonnig, maar daarna weer bewolkt en s'avonds ook weer veel regen. Het is morgen 16 graden. De Verenigde Staten en Rusland zijn het na drie dagen onderhandelen... eens geworden over de chemische wapens van Syrië. De Amerikaanse minister Kerry en zijn Russische ambtgenoot Lavrov... hebben dat in Genève bekendgemaakt. Binnen een week moet president Assad specificeren... welke chemische wapens hij heeft en waar ze liggen opgeslagen. Uiterlijk in november moeten de VN-inspecteurs in Syrië zijn. Correspondent Wessel de Jong in Amerika. Ja, Wessel is daarmee een Amerikaans militair ingrijpen van de baan. Obama heeft een, een uurtje geleden het Witte Huis verlaten in een kaki broek en een polo shirt. Hij gaat golven, dus je mag aannemen de druk is van de ketel. Ja, of dat zo blijft, dat gaat toch in hoge mate van Assad afhangen. He, die heeft zoals je al zei, heeft een, een heel strak tijdschema opgedrongen gekregen. En als die zich daar niet aan houdt, dan kan het natuurlijk alsnog fout gaan. De, de Amerikaanse vloot in die oostelijke Middellandse zee, die blijft gewoon paraat. Hebben ze zojuist laten weten. Maar goed, het gebruik van geweld wordt natuurlijk toch ...nog moeilijker door Obama. Uh, hij heeft zich verplicht uh, om eerst naar de Veiligheidsraad toe te stappen... Uh, ...voor het geval Assad zich niet aan de afspraken ja. houdt. Nou ja, je kent de Veiligheidsraad, daar zijn ze niet van de snelste. Nee, en hoe is er verder gereageerd in Washington... Het is hier nog betrekkelijk vroeg. Het nieuws is nog niet helemaal doorgedrongen. Maar je mag toch aannemen... Ja, gezien de weerstand uh, tegen die oorlog... die was natuurlijk uh, groeiende... dat iedereen er wel, uh, wel blij mee is. Een, uh, ik denk een senator van de week... die verwoordde het heel erg goed. Die zei, uh, die, die, die, die zei... een slecht te controleren akkoord... dat is toch altijd beter... dan een perfect geslaagde raketaanval. Ja, en als er natuurlijk iemand heel erg blij nu is... dan is het president Obama. Als die onderhandelingen fout gaan lopen. Dan had hij terug moeten naar het congres om toestemming te vragen voor zo'n aanval. Nou, dat was inmiddels wel duidelijk. Dat was hartstikke fout gegaan. Dan was hij erg in de, in de, in de politieke problemen was hij terecht gaan komen. Dus ik denk dat hij nu heel erg lekker aan het golfen is. In zijn kaki broek wisselde Jong in Amerika. Dankjewel. Oh. Gaan we naar uh, Sander van Hoorn, onze correspondent. Want een week heeft de Syrische president Assad dus gekregen... om te laten zien waar zijn chemische wapens zijn. Ja, Sander, hoe is daarop gereageerd in Syrië? Officieel is er nog niet gereageerd, maar ik denk dat men wel tevreden is. Want uh, weliswaar moeten die chemische wapens ingeleverd worden. En blijft dus, zoals Wessel zei die druk van militair ingrijpen boven de markt hangen als ze dat niet doen. Maar ja, in de tussentijd, als ze het wel doen, uh, is die aanval dus ook van de baan. Kunnen ze doorgaan met het voeren van een conventionele oorlog... waar op sommige gebieden uh, de regering wel de overhand had. Ja, en er zijn geruchten dat Assad zijn wapens al over de grens... met Libanon uh, en Irak aan het vervoeren is. Hoe realistisch is dat? Het lijkt mij vrij sterk. Uh, laat ik het geval van Libanon nemen. Uh, daar zijn de Israëlische ze overvliegen... de laatste dagen weer aan het patrouilleren... Uh, foto's aan het nemen. En uh, zij hebben altijd gezegd... op het moment dat wij aanwijzingen hebben... Uh, dat dat gebeurt, dan zullen we dat proberen te voorkomen. En die aanwijzingen, die hebben ze... leid ik daaruit af, dus niet. Iets anders is dat de Amerikanen in de delegatie... die onderhandelden zeiden... dat zij ervan uitgaan dat het... Toerbol is uh, het in oorlogstijd ontmantelen en opzoeken en verplaatsen van die chemische wapens. Uh, daaruit leid ik vervolgens weer af dat zij er dus van uitgaan dat die chemische wapens uh, zijn op plaatsen die door de regering gecontroleerd worden. Dat ze dus nog stevig in handen zijn van de regering. En dat maakt dan dus dat ik denk dat het uitermate onwaarschijnlijk is dat ze zonder medeweten van de Amerikaanse en de Israëlische inlichtingendiensten naar buitenlanden zijn verplaatst. Oké, okay, Sander van Horen, ja, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met René van Brakel. Op het Markermeer, het Eimeer en de Randmeren zijn bij wedstrijden 30 katamarans omgeslagen. Eén watersporter had een gebroken neus... twee anderen zijn licht onderkoeld uit het water gehaald. Verder was er vooral materiële schade. Een waarschuwing was van tevoren niet gegeven... want volgens de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij... is het juist de bedoeling om met zulk onstuimig weer... lekker het water op te gaan. Katamaranzeilen is uh, zeilen op het randje, zoals dat heet. Dat, dat is inherent aan de sport... Alleen als het uh, onstuimig is, wil de, willen ze wel eens een windvlaag tussen zitten die harder is dan gemiddeld. En op het moment dat je op het randje zeilt uh, en er komt zo'n windvlaag langs, ja, dan is op het randje al heel gauw over het randje. En ook dat is niet eens uh, heel vreemd bij Katamalan zeilen. Het opvallende vandaag was wel dat er wel heel veel tegelijk uh, ondersteboven lagen. Het kabinet gaat de johan willem Friso kazerne in Assen sluiten... en verplaatst het daar gelegen de onderdeel van de luchtmobiele brigade naar Leeuwarden. Dat zegt de commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tegelaar. Volgens hem worden die plannen dinsdag op Prinsjesdag bekendgemaakt. Tegelaar wil niet zeggen waar hij zijn informatie vandaan heeft. De bevolking van Assen reageert geschrokken op het nieuws en komt in actie. Dat zou heel erg zijn, ja. Dat vinden we allemaal heel jammer. Het is een, ja, een monumentaal pand en het hoort gewoon bij de stad... Dus dat is jammer. Ja, daar zijn we van geschrokken. Dat is uh, heel slecht nieuws voor Assen en de uh, omgeving. Ja, waarom precies? Klopt. Waarom? Ja, de werkgelegenheid. Maar ook een stukje geschiedenis van Assen uh, verdwijnt hiermee. En het is nog maar de vraag uh, hoe de zaak opnieuw ingevuld gaat worden. Het stond vanmorgen in de krant. Of toen heb ik gelezen in de krant. Maar ik zeg altijd, de is staan die hier. Want ze er twee jaar terug ook al overhaard. Dat de weg zou. En toen heeft ze het nog kunnen tegenhouden. En denkt u gaat deze keer willen om het tegen te houden? Ik, ik denk het niet. Ik heb vandaag de geruchten gehoord van de commissaris van de Koning... En uh, dat is uitermate jammer, want het, het zal gewoon echt een, een, een hele grote aderlating voor uh, Assen en de Assenbevolking zijn. En dat zegt Henk Hof, hij is van het comité Steun de Kazerne. De Defensie is op dit moment uh, de grootste, bijna de grootste uh, uh, werkgever hier in Assen. Er werken ongeveer 700 tot, uh, 700 tot 900 mensen hier. Uh, nou, en dan heb je de gezinnen die erbij zijn. Maar er zijn ook ongeveer 125 uh, bedrijven die uh, op een of andere manier verbindenis hebben met die uh, kazerne. Dan praat je niet niet alleen over bakkers, supermarkten en dat soort dingen. Maar ook um, ondernemers die hier het onderhoud doen. Dat gaat over heel erg veel banen. Twee jaar geleden heeft u het uh, comité opgericht. Want toen dreigde de kazerne ook te worden wegbezuinigd. Toen is het gelukt om het tegen te houden. Ja, gelukkig wel. Uh, want het bleek, het bleek inderdaad dat heel veel van de Arshen-bevolking, maar ook de Zwenser-bevolking in de, de uh, wijde omgeving... massaal achter die kazerne ging staan. We hebben daar een petitie voor op, uh, op steunenkazerne.nl neergezet. Uh, uh, en al die... Steunbetuigingen vanuit de bevolking heeft ertoe geleid dat er ook duidelijk is geworden dat het meer is dan alleen maar een stukje kazerne. Het is een maatschappelijke betrokkenheid en die moeten we behouden. Een verslag van Karen Alberts uit Assen, waar ze dus met spanning uitkijken naar Prinsjesdag, aanstaande dinsdag. Ja, een beetje logisch is dat de oppositiepartijen zich in aanloop naar Prinsjesdag ook roeren. Ze komen vooral in het verzet tegen het verhogen van de lasten voor iedereen in Nederland. Want wel vaststaat dat dat is wat we dinsdag te horen krijgen. En om hogere belastingen te voorkomen wil het CDA bijvoorbeeld ook weer een nullijn in de zorg. En ook Geert Wilders van de PVV wil lagere belastingen om het land er weer bovenop te helpen. Ik wil dat we in Nederland, de BTW en de accijns, altijd minstens 1% lager doen dan in de buurlanden. Zodat de Duitsers en de Belgen hier in Nederland komen tanken en hier komen hun boodschappen doen. Katholieke basisscholen die doen het beter dan openbare en protestants-christelijke, concludeert RTL Nieuws op basis van CITO-scores en andere eindtoetsen van de afgelopen drie jaar. RTL Nieuws had de gegevens opgevraagd met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Staatssecretaris Dekker van onderwijs vindt het goed dat die scores nu openbaar zijn, maar het is niet het enige waar je als ouder op af moet gaan bij de keuze van een basisschool. Het is ook goed dat ouders nou ja, zelf gezond verstand gebruiken. Uh, het is een manier om te kijken hoe staat de school ervoor. Maar ik zou al, ouders ook altijd aanraden... gaat er plekken kijken, praat met andere ouders wat hun indrukken zijn. Vraag door bij leraar, de directeur op een school... om echt een goed beeld te krijgen hoe de kwaliteit van de school in elkaar zit. Limburg en Utrecht die steken er in de CITO-scores bovenuit. Drenthe, Flevoland en Friesland presteren het minst. En verder blijkt dat kleine scholen het slechter doen dan grote scholen. Al dus echt heel nieuws. Kort. Ja, golfer Joost Luijten die heeft een uitstekende dag gehad tijdens het KLM Open. Hij staat nu eerste in het klassement met nog één dag te gaan. Neemt Joost Luijten genoegen met minder dan die eerste plek? Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel, als je aan de leiding staat met nog één dag te spelen, wil je winnen. Zo simpel is het. We staan er goed voor en uh, morgen hebben we nog een hele, hele lange dag. Als het weer dit soms omstandigheden worden... en dan is het gewoon weer zaak om, uh, om het hoofd koel uh, cool te houden... En, en gewoon je eigen spel proberen te spelen. En uh, dan hoop ik is het goed genoeg. In Groningen wordt getenist en hoe het Davis Cup duel tegen Oostenrijk voor een plek in de wereldgroep. Marcella Mesker, hoe doet Nederland het in het dubbelspel? Ja, het is heel spannend. Het is vijf uh, gelijk in de vierde set. Nederland uh, leidt met uh, 2-1 in uh, sets. En nu een dubbele fout van uh, Julian uh, Nol, Die voor de derde keer zijn service inlevert in de vierde set. Nederland uh, verloor ook twee keer de service. Maar nu komt Nederland op een 6-5 voorsprong. En dan mag dadelijk Jean-Julien Royer gaan serveren voor de winst in deze partij. Maar natuurlijk ook in de ontmoeting. Want dan zijn we heel dicht bij die wereldgroep. Het laatste jaar dat we daarin zaten was 2009. En het zou zo mooi zijn als we ja, na dat jaar 1991... toen Jan Siemerink, de huidige Davis Cup captain... zelf promoveerde naar de wereldgroep. Voor het eerst met die gouden generatie. als we nu in 2013 met die Groningse studenten erbij... weer promoveren naar de wereldgroep. We zijn er dichtbij. Misschien nog één gamepje. Het is nog even afwachten. Maar Nederland lijkt met 6-5 in de vierde set. De divisiewedstrijd ADO Den Haag-Vitesse... die om kwart voor acht zou beginnen... is afgelast door slechte weer... en een defect afwateringssysteem in het stadion is het veld in het Kyocera-stadion onbespeelbaar. Manager competitiezaken van de KVB, Gijs de Jong, was verrast. Ik kan me niet heugen, ik vul deze nu een jaar of drie in... dat we zoveel in het seizoen een afgelasting gehad hebben. En, en als ik de beelden zag zeg maar, wat er van water allemaal op het veld lag... ja, dat is echt enorm. Ja, en dan heb je nog niet echt over de, over de herfststormen gehad. En in de Vuelta is de beslissing gevallen. De 41-jarige Christopher Horner heeft de eindoverwinning veiliggesteld... in de loodzware beklimming van de Angliru. Horner eindigde als tweede in de etappe... en heeft in het algemeen klassement 37 seconden voorsprong... op zijn naaste belager Nibali. Gaan we nu naar de verkeersinformatie. Waar John Sohoka bij de AWB. Op de A13 richting Rotterdam staat dus het Delft Delft-Zuid... en knooppunt Kleinpolderplein, 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat tussen de de knooppunt Ter Bresseplein en Kleinpolderplein, 4 kilometer. De belangrijkste onderwerpen van dit uitgebreide NOS-journaal. Opstandelingen Syrië zeggen dat het regeringsleger... chemische wapens naar Libanon en Irak verplaatst. Onrust in de assen om de dreigende sluiting van de Johan Frizo-kazerne. Honderden banen staan er op het spel. En het opdag voor golfer Joost Luiten op een herfstachtig KLM. Open staat hij nu aan kop. Dan gaan we nog eventjes naar het tennis. Want het is match point bij het Davis Cup duel. Marcella Mesker, praat ons even bij. Match point. En uh, jawel hoor, het is raak. Robin Hazen maakte een prachtige bal aan het net. En Jean-Julien Royer serveert de game op laf uit. En dus is het 7-5 in de vierde set voor Nederland. We verslaan Oostenrijk in deze dubbel met drie sets tegenheen. Maar dat is niet zo belangrijk. We staan 3-0 voor. We winnen dus van Oostenrijk. En we promoveren naar de wereldgroep. En dat is een paar jaar geleden. En dat is toch een prestatie van formaat. Het begon gisteren met die overwinning van Hazen op Marag. De invaller in het Oostenrijkse team. En uh, vervolgens die prachtige overwinning van Timo de Bakker op de Oostenrijkse kopman Jurgen Meltzer in vijf sets. Een enorme zwoegpartij. En vandaag het afmaken in de Herendubbel met Jean-Julien Royer en Robin Hazen. De 3-0 voorsprong is bereikt en Nederland is terug in de wereldgroep. En een dolblij Groningen. Daar zat Marcella Mesker. En dit was het uitgebreide nationaal van 6 uur. Zometeen hier de NTR met Pavlov.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 Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Henk van Middelaar en Marcia Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov. Het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. En vanavond zijn we vanuit het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Waar straks de Nacht van Kunst en Kennis begint. Kunst en Kennis. Wat hebben kunst en wetenschap aan elkaar? Aan tafel twee mannen die vannacht, nou ja, het is avond, hè? het is nog geen nacht... zullen gaan optreden in die nacht van uh, kennis en kunst, kunst en kennis. Het zijn kunstenaar Taco Stolk en wetenschapper Bernard Hommel. Hallo. Meneer Hommel, ik begin met u. U bent psycholoog, verbonden aan de universiteit hier in deze stad. En u houdt zich onder andere bezig met onze manier van waarnemen. En uh, wat onderzoekt u daarin? Oh, nou ja, onder meer uh, bijvoorbeeld de invloed van uh, cultuur en religie. Dus uh, wat, uh, wat je ziet in hetzelfde plaatje of uh, in scène of weet ik veel. Uh, en dan zien verschillende mensen blijkbaar verschillende dingen. En dat heeft te maken, bijvoorbeeld, of je detail, op de, uh, details let, uh, of je. Helemaal globaal verwerkt en zo. Dus als ik hier binnenkom, dan zou. één persoon ziet een, gewoon een, een zaal, een andere persoon ziet er wel een luidspreker of een, een, een, een glasje water. Ja. En, en dat is allemaal waar, maar er zijn toch wel verschillende aandachtsinstellingen als het ware. En zoals u erover praat, lijkt dat cultureel bepaald? Ja, gedeeltelijk. Natuurlijk. Iedereen kan alles. Uh, dus als ik je geld geef, dan zie je wel ook die zaal en uh, het glasje water. Maar um, de spontane neiging om dingen te bekijken... Die, dat verschilt wel uh, heel erg. Uh, en dat heeft uh, onder meer te maken met uh, nou ja, beloningssystemen in de religie. Dus uh, verschillende religies uh, hechten verschillende waarden aan... bijvoorbeeld de manier hoe jij zeg maar, jouw medemens uh, betrekt bij jouw gedachtes. Of niet... Uh, of uh, seksuele oriëntatie bijvoorbeeld. Heeft ook daarmee te maken. Wat oh. is dat? Seksuele oriëntatie? Hoe je ja, als of vrouwen... je homoseksueel bent of, of. of je meer uh, van mannen uh, houdt of vrouwen. Of, ja. Maar, we, het over, maar vrouwen. we hebben het over waarnemen. Dit lijkt me toch ja. iets anders. Nou, We hebben wel aan kunnen tonen dat uh, homoseksuele mensen... Uh, een ietsje andere waarneming hebben uh, dan uh, niet-homoseksuele ja. mensen. Wat, wat fascineert u in, in die manier van waarnemen? Nou, het is een aandachtsvraagstuk. En wij zijn geïnteresseerd in aandacht. Dus niet in dat wat, wat wij allemaal delen. Nou, we kunnen natuurlijk maar groen... wie bedoelt u met wij? Uh, mensen. Ja. Uh, dieren misschien ook. Mm -hmm. uh, wie weet. Um, robots of zo. We zien het wel. Maar uh, ja, met name mensen. Dus we zien allemaal groen of rood of weet ik veel. Maar ergens begint je dan met, zeg maar, door te letten op of niet. Uh, jouw persoonlijke bijzonderheden, zeg maar, mee te nemen... in de manier van waarnemen. Dus de manier waarop wij waarnemen... zegt veel over ons gedrag. Tuurlijk, ja. En zo begrijpen wij elkaar ook. Dus bijvoorbeeld, als ik... Uh, kijk hoe jij, wat jij... in een bepaalde schilderij... Uh, uh, muziekje of weet ik veel, ziet... dan begrijp ik ook een beetje... zonder dat wij het daarover hadden... Uh, wat, waar je mee bezig bent... en wat je interessant vindt... en uh, wat jouw achtergrond is. Ja. U, u noemde straks uh, onze seksuele oriëntatie. Ja. Uh, maar kunt u een voorbeeld geven... hoe bijvoorbeeld hetero's anders kijken dan homo's? Ja, dat onder meer uh, door ook, uh, dat ze meer op details letten. En, uh, en, uh, hetero's of homo's? Homo's. En nou ja, dat was een beetje wat, uh, wat wij deden, was een beetje gedreven door een, een boek... wat een uh, niet-wetenschappelijke uh, homoseksuele persoon in, in, in uh, Amerika heeft geschreven... over de gaydar, dus de gay radar, als het ware. Dus, ja. En hij stelt uh, dat uh, homoseksuele mensen het sneller doorhebben... Uh, wat de seksuele oriëntatie van andere mensen is... Ja. Nou, er is heel veel onderzoek over gedaan. Nou, niet zoveel, maar toch een beetje onderzoek over gedaan. En het, het meest voor de hand liggende is alles helemaal niet waar. Dus je denkt: oh, nou. Helder. Uh, de homoseksuele persoon weet gewoon meer af van kapsel, uh, kleding, stijl en zo, wat gepaard is met mm -hmm. homoseksualiteit. Maar dat is niet zo. Als je aan, ook aan niet-homoseksuele mensen genoeg tijd geeft, dan hebben ze het ook door. Maar de homo is meer, zeg maar, attent. Dus die is je meer is met daar de details. bezig. is een veilige radar Ja, voor. precies. Ja. Hoe onderzoekt u dit? Nou, door. Uh best labortaken uh, laboortaken in de kelder van het FSW-gebouw in Leiden. Dus uh, dat uh, ja, zijn computertaakjes uh, waar je bijvoorbeeld op uh, letters... die uit letters bestaan. Dus een grote H bestaan uit kleine S'jes. Ja. En dan geef je instructie uh, of het op globaal te verwerken... of lokaal met een toetsenpoort uh, of zo. En dan meet je de reactietijd. En dan kan je vergelijken hoe snel mensen verschillende dingen kunnen verwerken. Het zijn altijd laboratoria-situaties. Natuurlijk, ja. En dan moet je dan kijken: hoe ver kan je gaan? Zeg maar, kan je dat generaliseren? Kan je dat zeg maar als het dan niet maar, niet maar letters zijn, maar uh, plaatjes of scenes of uh -huh. zo? Maar tot nu toe hebben we geen reden om, om te denken dat het beperkt is op uh, die, uh, die uh, laborsituatie. Ja. Jacob Stok, uh, u houdt zich als kunstenaar ook bezig met waarneming. Ja. Um, en uw laatste werk, uh, daarin maakt u onmogelijke kleuren. Ja. Leg uit. <laughs> nou, dat is een, uh, Onmogelijke kleuren zijn een fenomeen uh, uit, uh, uit psychologie dat onderzocht wordt. Uh, um... Dat is eigenlijk raakvlakken met Bernard Hommel, of niet? Als ik, psycholoog. Ik Misschien wel. Ik vind het hey, persoonlijk, maar... <laughs> Maar vertel. Het, is een, het, is een, het zijn kleuren die, fysiek, die fysisch niet kunnen bestaan. Als je bijvoorbeeld rood en groen neemt en die meng je. Als je dat met inkt doet, dan krijg je zo'n viezig bruin. Als je dat met licht doet, dan krijg je geel. Maar als je nou dat pas in het brein doet. Dus bijvoorbeeld je ene oog ziet alleen maar rood en je andere oog ziet alleen maar groen. Dan mengt dat tot een soort rood-groen. Dus een kleur die je als één kleur waarneemt. Maar uh, niet iedereen schijnt dat te zien. Sommige mensen bij, bij dus Zo'n 3D-brilletje heb je dat toch ook? Al? Bijvoorbeeld als je een 3D-bril opzet en je kijkt naar een witte muur. Zo'n zo rood-groen brilletje. Uh, dan uh, kan je dat min of meer zien. Dan, dan, dan zie je een soort rood-groen combinatie die je op geen enkele andere manier kan waarnemen. En het is dus niet één globale kleur. Maar je ziet eigenlijk twee kleuren door elkaar heen dan. Je ziet twee kleuren door elkaar heen. Maar normaal gesproken mengt dat tot geel. Zeg maar. uh -huh. En, en uh, nu mengt dat tot, tot iets. Ja, je kan het alleen maar, er is geen woord voor. Je kan alleen maar zeggen een soort rood-groen. Uh, wat normaal gesproken niet bestaat. Uh, wat moet je daar nou mee met zo'n kleur? Nou, het is, het is een hele mooie kleur. <laughs> ja? Ik vind het een prachtige kleur, bijvoorbeeld. En zo zijn er veel meer combinaties maar blijft te maken. Je hebt toch nog steeds twee kleuren? Nee. Je ziet ze, ja, nee ik hoorde u zeggen, we zitten naast elkaar. Ja, je ene oog... <coughs> pardon. Je ene oog... Ziet, je zet bijvoorbeeld twee, twee lenzen op. Je, uh, um, ja. Um, een, een kijker. En, je ene, uh, en de ene kijker, daar, daar zet je rood licht op en de andere zet, zet je groen licht op. Dus je hebt eigenlijk een soort, je hebt stereo. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, het ene kanaal gebruik je voor puur rood en het andere kanaal voor puur groen. Dus je ene hersenhelft ziet rood en de andere hersenhelft ziet groen. En dat mengt dan, dat gaat met elkaar vechten. In je, in je brein dus eigenlijk? In je brein. En in je brein ontstaat dan één nieuwe kleur. En die, die, kan je niet, die kan je op geen enkele manier reproduceren in, een, in, in licht. Dus je, of je, je kan je muur thuis niet uh, rood-groen verven? Nee. Nee, oké. Okay. <laughs> Interessant. Ja. Hoe noemt u die kleur? Wat zegt u? Wat, wat geeft u voornaam aan die kleur? De, de, zover was ik nog niet. Daar moet ik okay. zo van na gaan denken. Nee, want je zei dat net, is, er bestaat eigenlijk geen woord voor. Nee, er is geen woord nee. voor. Je, het is, je hebt rood-groen en je hebt uh, geel-blauw. Dat okay. zijn ook van die kleuren. De geel-blauw wordt natuurlijk normaal groen. Ja. Maar dat wordt het ook op deze manier niet. Het wordt een soort, uh, ja... Het is een heel diffuus soort geelblauw. Ik kan die dan groen. zo schrijven. Geen groen. Echt groen. Groen. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik vind het een groot. Ja. Ja. <laughs> um, uh, uh, maar jij houdt je niet alleen maar bezig met kleuren. Je houdt je ook bezig met geuren. Want je hebt ook een magnetische geur ontwikkeld. En ja. nou. daarin uh, ben je met nanotechnologie aan de slag gegaan? Ja, dat, laten we het uh, vooral uh, uh, waarhouden. Het is, die bestaat nog niet. Het is een heel complex ding. Maar. Um, ik ben een tijdje geleden bezig geweest met het, uh, uh, het uh, laboratorium uh, voor nanotechnologie... van de Radboud Universiteit. Met mensen daar om uh, uh, een concept te ontwikkelen... waarin je geuren magnetisch kan maken. Als je, uh, dat klinkt ook weer als iets... Uh, wat moet je ermee? <laughs> nou, ik denk dat eerlijk gezegd daar, uh, daar wel een markt voor zou zijn. Maar dat is niet yeah? mijn intentie om het uh, om, om te ontwikkelen. Maar als je een geur hebt die magnetisch is dan kan je hem ook sturen in een ruimte met elektromagneten. Dus je kan bijvoorbeeld zorgen dat... Je, je, je moet je een lege ruimte voorstellen... en ergens in het midden is een onzichtbaar wolkje geur. En dat kan je ook nog verplaatsen, eventueel... door die, de sterkte van die magneten onderling te, te wijzigen. Dus je kan onzichtbaar een geur... een geur is normaal gesproken altijd aan een object gekoppeld... Mm -hmm. en, uh, en vervliegt uh, langzaam. Maar je kan op die manier kan je die geur eigenlijk gevangen houden... in een veld, in een magnetisch veld. En ho, maar hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe krijg je dan dat... Magnetische veld? Nou, als je aan alle kanten uh, elektromagneten zet... Dan, en die zijn precies even sterk, die stoten allemaal even sterk af. Je moet je voorstellen dat je met een magneet iets af kan stoten. Mm -hmm. Iets wat magnetisch is met de, uh, als het uh, dezelfde pool is die elkaar raakt. Um, dan, uh, um, als, je dat, uh, als je dat van alle kanten even sterk doet... Oh, dan blijft, dan dat blijft natuurlijk... iets in het midden ja. uh, in, in evenwicht hangen. En dan kan je het dus ergens neerzetten? Dan kan je het ergens neerzetten. En dan hangen. Oh, oh. Al gelang je stemming kan je dan denken: ik wil vanavond een groene slaapkamer. De, die wand moet groen. En, en, en, en nou, ik wil bijvoorbeeld... die overkant nou eens rood? Of, of... Dat zou je kunnen doen. Je zou, ik, ik, de poëzie daarvan is volgens mij: dat wat, wat ik, wat ik, waarom ik dit zo bedacht heb, is dat het iets toevoegt aan, uh, aan onze waarneming, aan onze set van potentiële waarnemingen. Het klinkt dat... wel meteen als, als wetenschap hè? en niet zozeer als kunst. Hoe je erover praat. Ja, dat hoor ik vaker. <laughs> nou, dit, ja, dat is misschien. Maar ik, blij, ik bedoel, ik ben wel echt, uh, ik heb wel, ik, ik werk ook aan de universiteit hier in Leiden en ik. Uh, uh, ik, ik sta wel met een, uh, een halfbeen in de wetenschap, maar dat, dat ik, ik ben, ik denk echt als kunstenaar. En dat, dat is ook die, uh, die, uh, die geur, of de, wat, wat mij dan interesseert, is dat het een nieuwe een waarneming oplevert die tegenintuïtief is. Want je hebt een soort set van dingen die je potentieel mee kan maken. Um, en bij geur is het zo dat het traag, dat vervliegt... en dat is altijd... je ruikt ergens aan. Dus een, een, een geur die, die ergens in het midden van de ruimte hangt... die, die onzichtbaar is, maar waar je ook gewoon buiten... Uh, weet je, je op vijf centimeter buiten ruik je niks. En dan, uh, dat, dat is een heel tegenintuïtief iets. Je kan nog meer dingen met die magneten doen. Je kan het ook heel snel wegtrekken en weer terug uh, uh, laten stromen. Dus je kan heel snel die geur aan- en uitzetten bijvoorbeeld. En ja. dat is ook... Iets wat we helemaal niet kennen. De geuren zijn altijd heel langzaam. En wat ik interessant daaraan vind, is dat een soort. De erva het ervaringsfeit dat je daarmee creëert, is, is, is echt een nieuw ervaringsfeit voor, voor ons universum, zeg maar. En waar haal je die geur dan vandaan eigenlijk? Want die moet je ook nog ergens zien te vangen, natuurlijk. Ja, die geuren die, die, die koppel je aan op nanoschaal aan hele kleine magnetische deeltjes. Dus maar... Je hebt geurmoleculen en je hebt, je hebt uh, magnetische moleculen. Dat zijn een soort, uh... Maar waar haal je die geurmoleculen vandaan? Die, dit is, ja, iedere, iedere stof dus je... die je ruikt is, is, uh, bestaat uit geurmoleculen. Je hebt natuurlijk... En die vang je dan? Dus je gaat naar een bakker waar vers brood wordt gebakken? Ja, dan... ja weet je, je, hebt natuurlijk, je, kan, je hebt allerlei synthetische geurstoffen. En die, je, hebt, je kan van alles eraan hangen. Als je maar inderdaad weet welke moleculen het zijn die je nodig hebt. Ik moet erbij ik, bij zeggen, dit, is, dit duurt... Het project zal nog wel een tijd duren voordat het uitontwikkeld is. Het is heel, duurt heel lang om zoiets te, te maken. Met, met lijkt nou me, Ook, Het maar, lijkt me zo'n methode ja, om, om, om consumenten enorm te manipuleren. Ja. Dat is de... Je loopt een warenhuis binnen. <lacht> Ik moet daar zijn. Ja, precies. Dat is, en of dingen als geurtelevisie of uh, uh, dat soort dingen. Ik had... Uh, ik moet heel eerlijk zijn. Ik had er op geen enkele manier van daaruit aan gedacht. Maar um, zo, ik, ik was echt gefascineerd. Er werd me gevraagd of ik mee wilde werken. Of ik een project wilde bedenken. Een kunstproject met nanotechnologie. En ik wilde heel graag iets bedenken. Dat op menselijke schaal iets zou opleveren. Een ervaring zou opleveren. Want heel vaak die nanotechnologische kunstprojecten die gedaan worden. Dan moet je door zo'n... Uh, uh, wat is het? Channeling, tunneling. Uh, uh, Microscoop kijken. En dan zie je ergens op een beeldscherm. Zie je, uh, je zo'n heel klein dingetje dan zie je eigenlijk meer de esthetiek van de wetenschap en de technologie... dan dat je het kunstwerk ervaart. Dat lijkt me enorm goed voor lichaamsverzorging. Ja, je kunt een, gewoon een, een gordel met uh, een magneet... dat je dan meteen ja, de zweet uh, wordt uh, weggezuigd. Zie, het, het is, op een of andere manier beginnen de commerciële uh, toepassingen heel erg. gewoon overhemden met ja. dit soort technologieën. Ja. Bijvoorbeeld heerlijk naar chocola gaan ruiken. Ja. Maar, Taka, jij zoekt dus eigenlijk al uh, contact met uh, wetenschappers. Ja, nou, ik, kunt... ik ken veel wetenschappers, maar uh, um, um, ik werk ook graag met ze samen. Ja. Ja. Kijk, ik, kan natuurlijk, ik ben geen nanotechnoloog. Ik kan zoiets bedenken um, um, en dan moeten zij zeggen: van, Nou, dat is, uh, dat is onzin. Of dat, uh, dan moeten ze gaan nadenken: van, Oh ja, dan kunnen we op die manier kunnen we dat in elkaar zetten. En Bernard Hommel, zou u ook uh, een samenwerking aan kunnen gaan met kunstenaars uh, voor uw onderzoeken? Nou, op zich uh, doe ik dat eigenlijk al. Het is niet, uh, zeg maar, doelgericht uh, in die zin, maar toevallig uh, is een van mijn AIOS een uh, videokunstenaar uit uh, China, die een uh, nou, lang verhaal maar, die inmiddels uh, in Delft, of tussendoor in Delft was terechtgekomen en nu bezig is met uh, reactieve architectuur. Dus met uh, zeg maar gebouwen die uh, reageren op de intenties en bewegingen van de de bewoner. En, uh, maar het probleem daarvan is, en dat is denk ik ook een beetje, hier, dat zie ik hier, dat op één moment is het leuk daarmee om te gaan en dan enorme muren te bouwen. Dat hebben ze al gedaan, die dan reageren op mensen die heen en weer, uh, weer uh, nou, ergens langs lopen. Dus dan gaat er een licht aan ofzo? Ja, of zo? Ja, nee, die bewegen gewoon. Die hele muur beweegt en zo, heen en weer. En dan op één moment vraag je af, en dat is misschien voor de kunstenaar minder interessant, maar ik vraag me dan af en, en waar is dat goed voor? Wat, wat heb ik daaraan? Dus, en Dus wat, wat ik bedoel is dus eigenlijk niet de, de commerciële aspect... maar de theorie. Dus wat, wat zegt dat? Want ik ben natuurlijk altijd geïnteresseerd... Uh, uh, wat, wat leer je daarvan? Wat, wat kunnen we dan uh, heel algemeen over de mens... En, en, en zijn manier om dingen te verwerken? Maar dat uh, is een andere zeggen. manier van denken... die ja, ja. ik hoor bij u... Ja, ja, maar de, het is to, toch niet verkeerd dan ook nee, nee. Uh, de interactie te gebruiken. Verschillende uh, wetenschappen en disciplines hebben verschillende interesses. Ja. En zo so het prima. Maar, maar kunt u iets zeggen over de manier waarop een, een, een kunstenaar... een stacostolk zijn hersenen op een bepaald probleem loslaten... en zoals u dat doet... Tussen uh, nou, wetenschappers en kunstenaars dus? Ik, ik, ik heb, we hebben geen, uh, niet direct daarover onderzoek gedaan... maar ik heb wel een informed guest. Dus we doen wel onderzoek die een beetje daarmee te maken heeft. En ik vind dat wel ook interessant. En dat zijn uh, nou, met name twee verschillende manieren uh, om te denken... Uh, die eigenlijk bij elkaar horen. Dus iedereen moet eigenlijk alles allebei doen om het uh, dingen goed voor elkaar te krijgen. Dat zijn die twee manieren. Maar de balans is verschillend. Ja. Nou, één is, dat noemen wij, nou, andere mensen ook, dat uh, is een oude begrip: uh, convergent denken. Dus een voorbeeld is uh, dat, dus dat het heel sterk uh, zeg maar, beperkt is de, de oplossing te vinden door. Uh, naar randvoorwaarden. Dus ik, bijvoorbeeld, een taak is: ik zeg je drie dingen, uh, drie concepten in het Engels: uh, markt, glue en man. En jij zegt dan de vierde die erbij past, die voor alle drie past. Wat is dat? Super. Ah, Oké. Okay. Okay. Mm -hmm. Nou, dat is alleen maar één mogelijke oplossing. He, en je, je moet heel uh, zeg maar hard frontaal, als het ware, jouw frontale schedel inscha inschakelen om, om dat uh, heel goed, zeg maar. Uh, um op te lossen. En dat lijkt me een wetenschappelijke ja, manier. Ja, dat, dat, ik vrees ja. wel. Ja, <laughs> dat, is, dat is wat zeg maar 95% van de wetenschappers eigenlijk de, de voorkeur voor hebben. Ja. En het wat, wat, waarvan ik denk tot nu toe, zonder er echt de goede data over te hebben... maar misschien interessant om die ook een keer te verzamelen... is dat kunstenaars eigenlijk meer van divergent uh, denken houden. En dat is bijvoorbeeld, dat ik, ik zeg hier bijvoorbeeld, hier heb je een glas. Wat zou je daarmee kunnen doen? En dan heb je drie minuutjes om uh, interessante... Uh, natuurlijk, je zou natuurlijk uh, in dezelfde categorie blijven staan. Ik, ik drink bier, ik drink water. Ik drink, maar je kunt ook in meer interessante dingen doen. En dat is eigenlijk uh, een, een denken waar heel andere hersenprocessen een rol spelen. Wat, waar, waar gebeurt dit in onze hersenen? Die, meer, die uh, nou meer, nou het, eigenlijk is het steeds een balans. Het hele brein is met alles bezig ja. natuurlijk. Maar de, belangrijker daarvoor zijn de dopamine uh, uh, aan als het ware in het striatum. Dat is heel diep in het brein. Dat is een veel oudere structuur. Uh, en eerst daar bovenop gezadeld. En ja. zo vind je eigenlijk dat frontale sturende... ...wat dan eigenlijk doelgericht uh, acteren... ...meer mogelijk maakt. En, en, en kan je die twee methodes ook bewust inzetten... Of is, heb je daar weinig zeggenschap over? Daar zijn we mee bezig. Ten eerste uh, zijn er natuurlijk individuele uh, balansverschillen. Dus bijvoorbeeld doen we ook uh, uh, genetische analyses om, om te kijken. Sommige mensen hebben heel veel, maken heel veel frontale dopamine of uh, striatale dopamine aan. Um, maar je kunt, we kijken ook hoe die, zich dat verandert door drugs bijvoorbeeld. De cocaïne is één manier. Uh, dat maakt het eerst veel beter... Want mm -hmm. je krijgt een overvloed van striatale dopamine. Dus je wordt nog veel associatiever. Ja. Maar het, de hersenen zijn enorm adaptief. Dus je, je leert dat en, en wendt. En dat betekent dat je hebt meer en meer en meer nodig hebt. En dan okay. gaat uiteindelijk, gaan uiteindelijk de hele neuronen kapot. En dan heb je eigenlijk precies het tegendeel. Daarom is de vijfde CD meestal slecht. <laughs> maar we proberen ook ietsje minder ingrijpende dingen. Dus bijvoorbeeld meditatie bijvoorbeeld kan je gebruiken verschillende manieren. Dus je kunt één med meditatiemethode ja. gebruiken om meer, beter convergent en een andere om beter divergent te denken. Ja. Robots. Robots. Ja, want Bernard u <laughs> doet ook euh, onderzoek naar euh, de interactie tussen mensen en robots. Hoe kijken mensen naar robots? Uh, ja, als je dat moet weet, wil weten... dan moet je van, vanavond... Uh, naar ons praatje komen. Uh, in de Boerhavenzaal. Maar um, de om het de... samen te vatten... Uh, er zijn verschillende drempels. Die, me, die me, nou, Mensen verschillen natuurlijk. Maar, en je, hoe meer je ervaring je, je maakt... met robots, nou, hoe meer wen je. En hoe uh, minder eng vind je dat. Maar de meeste mensen... Hebben, uh, vinden het moeilijk... een robot echt, die heel erg op een mens lijkt... Uh, dat vinden aantrekkelijk we moeilijk. te vinden, Dat vinden ze heel erg moeilijk. Waarom? Ja, dat je is... zou denken dat lijkt op ons, dat is aaibaar. Dat is een interessante vraag. Er is één theorie die bestaat die zegt dat het een, een, een mismatch-effect is, want als wij mensen zien, dan zijn we gewend dat die emotionele ervaringen hebben, of ook in uh, kunstenaar, nou, zeg maar, taal, uh, ook uh, visuele ervaringen of wat dan ook. Uh, en machines hebben dat niet. En, en, een robot die heel erg op een mens lijkt, die mengt dat door elkaar. Die is een machine, dat weten we, maar tegelijkertijd lijkt die toch wel gevoelens te hebben... En dan denken we, hé, wat, wat moet ik daarmee? En dat vinden mensen enorm eng. Misschien wordt het beter als de, mensen, als de robots nog beter worden. Zoals bij uh, Real Humans. Misschien ken je die serie. Dat is uh, een beetje een schets van de. Zeg maar, echte 20 mensen. jaar of zo. Ja, echte mensen. Maar die robots zijn. Ja. Uh, en daar, um, nou, daar zie je wat de mogelijke problemen dan zijn. Dus uh, mag, mag een robot in de disco en nou, al zo'n dingen. Maar eigenlijk vinden we... iets wat aan zijn machine werkt... moet er ook uitzien als een machine. Ja, dat, dat, dat is een goede samenvatting daarvan. Uh, ja, maar de ja. vraag is... Uh, komen wij over die drempel heen? Misschien is dat altijd, blijft dat altijd zo. En dat betekent... we willen gewoon geen humanoïde robots. Maar misschien is dat ook even wennen. auto vond men in het begin ook niet zo leuk. Nou, die lijkt dan weer niet op een mens, hè? <lacht> maar maar Tako Stolk... kunnen uh, kunstenaars een bijdrage leveren... aan, aan onderzoek? en aan het programmeren, zeg maar, waar Bernhard Homme onderzoek naar doet, van Jee, Vast, ja. Dit, ik, uh, ik, de vraag is een beetje in het algemeen van wat, wat voor soort bijdrage leven kunstenaars überhaupt aan de, aan, aan de samenleving en aan de, aan, de, aan de wereld? Dat is natuurlijk een wat ingewikkelder vraag dan, uh, uh, dan de specifieke die je nu stelt, maar... Um, dus, uh, ik, ongetwijfeld zijn er dingen die kunstenaars kunnen bijdragen aan, uh, aan dit soort onderzoek. Maar ik, ik, uh, op welke manier? Ik zou Of me... blijven het ik, eigenlijk ik, toch ik, als... altijd wel twee werelden? Nou ja, weet je, ik denk het zijn in zoverre... Kijk, je hebt kunstenaars, op het moment dat kunstenaars heel toegepast gaan denken... dan worden het ontwerpers. En dan, uh, daar, ik, Dat is helemaal niks mis met ontwerpers. Maar ik bedoel, dat is, kunstenaars aan de, aan de vrije kant van het spectrum... zijn eigenlijk meer geneigd, denk ik, om... Uh, um, vanuit dat divergente denken, om, om naar alternatieven te zoeken. Dus niet zozeer naar een, naar een oplossing... waardoor dit uh, um, uh, probleem uh, weg, uh, weggaat, maar... Ik zat net te luisteren naar het verhaal... en ik ken die theorie wel een beetje... en ik vind het erg interessant hoe dat werkt. Maar ik denk dan ook tegelijk van... ja, maar eigenlijk is het toch heel saai... om robots te maken die dan mensen lijken. Laten we gewoon iets heel anders proberen. Laten we iets absurds, laten we een vorm geven... die past bij hun manier van, van, van werken of denken. Dat maar vind ik eigenlijk veel spannender. Maar dat is volgens mij de kern van de interactie... de mogelijke interactie tussen kunst en wetenschap. Want uh, ik vind wel dat de wetenschap is enorm goed... in het analyseren van dingen die er zijn. Ja. Dus we weten al, dit bestaat, maar hoe werkt het? Nou, wetenschap is heel goed in om dat uit te zoeken... Uh, of te, te evalueren, is dat beter dan dat? Is dat efficiënter dan dat? En zo. Ik denk, daar hebben we een goede toolbox... Waar we een enorm slechte Leke. toolbox... of helemaal geen toolbox... Uh, toolbox, u bedoelt gereedschap... Werktuig, werktuig, ja... He? ja, ja. Uh, uh, voor hebben, dat is het... Uh, het um, uitzoeken van dingen... die er niet zijn... Dus wat zou anders kunnen? Wat zou bijvoorbeeld een andere maatschappij... Ja. hoe zou dat uit kunnen zien? Een beetje wild ja. denken eigenlijk. Precies. Hoe zou het je niet blijven kleven aan wat er is? Ja. Positivistisch denken, als het ware. Niet positief, maar positivistisch. Uh -huh. Dus al, wat er is, dat, dat is hem. Ja. Maar wat zou er kunnen zijn? En dat... Is komt helemaal tekort in de wetenschap. Uh, en dat zie je ook dat ook de, de convergent denkers daar niet goed in zijn, om het maar voorzichtig te zeggen. <lacht> dus ze zijn bang voor van verandering. En uh, willen t, bl blijven, zeg maar, wat er is, wat ze kunnen zien en, en aanraken. En dan vind ik, heeft de kunst wel een, een opdracht om ons te laten zien wat er nog anders zou kunnen. Misschien vindt dat niet iedereen leuk. Uh, ja. Maar nou, dat, dat is kan gewoon, ook uh, tot, uh, tot, tot, dat kan ook mislukken. Maar we moeten we in, het on, ja, on, in het ongewisse. Zoek, we moeten toch het, gewoon terug naar de homo universalis. Die, die, die, die tekende, die schilderde, die uh, ontwierp. Ja, niet, die bedacht. Iedereen, nou niet Er hoeft niet iedereen. We zijn zeg maar, sowieso ook in de wetenschap, in de kunst, denk ik, een overgang van het individuele doen in het meer collectivistische. Want niet ja. iedereen, niet één enkele persoon kan van alles. Dat is ook in de wetenschap. Je bent helemaal veel te veel gevraagd om al die technieken en alle onder de knie te krijgen. Dus je hebt toezemen sowieso meer uh, um, groepen nodig om dingen te doen. Ja, nou, maar daar gaat het uh, vanavond eigenlijk uh, de hele avond over inleiden uh, hier uh, op de. Nacht van Kunst en Kennis. Dit is tot 7 uur Pavlov. Uh, u luistert naar Pavlov vanavond vanuit het Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden... waar straks de Nacht van Kunst en Kennis begint. Aan tafel Bernard Hommel en Taco Stolk... met wie we spraken over wat kunstenaars en wetenschappers aan elkaar zouden kunnen hebben. Ja, maar vanavond uh, is er in Leiden ook aandacht voor de ERG Nobelprijzen... prijzen voor een onderzoek dat ons aan het lachen maakt... maar misschien ons ook wel een beetje aan het denken zet. In 2003 won Kees moeilijker zo'n mooie prijs... vanwege de observatie, Kees, want je bent inmiddels aan tafel geschoven... hoe een mannelijke eend, een dode mannelijke eend... probeerde, nou ja, hoe noemen we dat? Uh, probeerde te paren. <laughs> te paren, ja. goed. Keurig hoort daarvoor... Hoe was dat om zo'n prijs te krijgen? grote verrassing voor mij. Zeker toen het me aangeboden werd. De, ja. prijs, de prijs wordt je altijd aangeboden. Hè? Dat is, dat is, uh, wil je hem wel of wil je hem niet? Oh, je mag hem weigeren. Ja, je mag hem weigeren. komt zelden voor. Maar je geeft je niet op. Je geeft je niet op. Je, je wordt genomineerd door buitenstaanders. Denk ik. Ja. En uh, vervolgens krijg je een, een telefoontje. Ik was toen een beetje in, in, in, in verwarring... Want ik dacht, ja, dat telefoontje kwam uit de Verenigde Staten. Maar ik dacht, hé, hey, voor die prijs moet je toch uit Stockholm gebeld worden. Ja. Maar goed, dat was het niet. Je stond al helemaal te niet. dansen, ja. Ja. Om, hè, Dus het was, een, het was niet de Nobelprijs, maar een andere prijs. Ja. Dus dat, dat, dat bracht me even aan het wankelen. Maar toen ik door had dat het dus een prijs was die er eigenlijk voor bedoeld is om wetenschap voor een groot publiek aantrekkelijk te maken, door de humor eruit te lichten, ja. was ik meteen om en heb ik gezegd, die doe ik. En toen zeiden ze, nou gefeliciteerd, dan moet je wel zelf even je ticket naar Boston betalen. Ja. En dat hebben meer Nederlanders geloof ik moeten doen, want uh, twee dagen geleden zijn die prijzen weer uitgereikt ja. en er zat weer een Nederlander bij. Ja, er zat uh, dit jaar uh, is de waarschijnlijkheidsprijs uh, uitgereikt aan uh, Bert Tolkamp uh, en zijn uh, co-auteurs. Bert Tolkamp is een uh, dierengedragonderzoeker in Schotland die... Uh, twee gerelateerde ontdekkingen deed. De eerste was, hoe langer een koe heeft gelegen... des te groter is de kans dat die koe spoedig zal opstaan. En als een koe eenmaal opstaat... is het niet gemakkelijk om te voorspellen... hoe snel die koe weer zal gaan liggen. Ja, maar dan vraag je je toch af, wat moet je met dat onderzoek? Ja, dat is nou, kijk, en dat is nou precies wat we met de Ik Nobelprijs willen. Eerst lachen en dan nadenken. Nou, dat is nu, nu gelijk gebeurd. Het, het bewijs is weer geleverd. Maar waar denk jij dan nu aan? Ik denk nu aan het welzijn van dieren. Daar zijn dit soort onderzoeken nuttig voor. Uh, je kan dus aan het gedrag van een koe... Uh, door, die, do, door te observeren wat een koe doet... staat die of ligt die, om het even, even kort door de bocht te zeggen... dan weet je bijvoorbeeld of die zwanger is of niet... of dat die mond-en-klauwzeer heeft... of een, een schimmelinfectie tussen de, uh, tussen de tenen. En daarvoor worden dit soort observaties gedaan. Dat weet die boer toch wel. Ja, de boer weet dat wel, maar niet als je een heel groot uh, bedrijf hebt. Je, je kent niet alle koeien meer, dus dan heb je dat... Uh, Ik dacht dat ze dit tegenwoordig die, met en die, chips enorm ja, goed... Ja, nou, uh, nou, dat is wat ze doen natuurlijk. Ze, ze rusten de, de, de koeien uit met allemaal sensoren die, ja. die, die registreren. En op een gegeven moment gaat het dan een rood lampje branden... als die koe is wat te vaak is gaan liggen. Ja. Ja, we merkten eigenlijk meteen uh, uh, toen we uitlegden... Uh, wie de winnaar was en met welk onderzoek dat er werd gelachen. Uh, maar hoe belangrijk is de humor in de wetenschap? Ja, wetenschap staat natuurlijk toch te boeken als moeilijk. En vaak ook saai. En dat geldt ook voor wetenschappers als, als, als mensen. Um, ja, dat blijkt helemaal niet waar te zijn natuurlijk. Maar dat is natuurlijk, soort, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk uh, ja, uit het, het geheugen van de mensen te halen. Dus we, we, met deze tien prijzen leveren wij het, het, bewijzen wij het tegendeel. En je voelt je niet belachelijk gemaakt. Ik weet niet, uh, die v die nu die prijs heeft gewonnen... die heeft niet het idee, ik word bespot. Ik... Uh... Ja, dat is een goede vraag. Hij, uh, ik heb hem gesproken en hij, uh, omdat ik nu uh, zeg maar in de jury zit van de Ik-Nobelprijs, ja. was ik te gelukkig om hem uh, dit nieuws te melden. En hij twijfelde. Want hij zei, ja, ja, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Maar dan krijgen we natuurlijk gelijk weer te horen van daar gaat mijn belastinggeld. <lacht> en uh, wat zijn die. Wat is dat voor onzin? Maar aan de andere kant zegt hij, ja, het is wel een manier om uh, mijn verhaal te vertellen. En normaal gesproken uh, schrijft hij zo'n. Het is een wetenschappelijk artikel, mm -hmm. wordt door vakgenoten gelezen en niemand uh, besteedt er aandacht aan. En nu heeft hij ineens een platform waarop hij kan gaan staan om dit te vertellen. En dat vonden deze uh, vijf uh, onderzoekers heel interessant. En um, nou, een van de, van de vijf winnaars die zit uh, vanavond bij ons in de stadsgehoorzaal. Bij Wie is dat? De, dat is uh, Dave Roberts. Uit Schotland die is overgekomen. Kerstversen, ik Nobelprijswinnaar en die voor de hoort... kunst van Nacht van Kunst Voor de Nacht van Kunst en, uh, en Kenneth. in de in de. de... Maar hoort hij bij die waarschijnlijkheid? Uh... Ja, die hoort bij die. Die hoort bij die, uh, ja, dus Dat Waar... is een collega van Tolkamp. Ja. Ja. Waar heeft u nog meer om moeten lachen? Om welke onderzoeken? Uh, de Vredesprijs. Die was goed. Vertel. Ja. Ja. Ik heb het gelezen. Ja, het um, is een bijzondere ik Nobelprijs. De, de de Vredesprijs ging dit jaar naar Alexander Lukashenko, president van Wit-Rusland voor het uitvaardigen van een verbod op het applaudisseren in het openbaar. En voor de staatspolitie van Wit-Rusland... voor het arresteren van een eenarmige man wegens applaudisseren Ja, in het openbaar. In het openbaar. Ja, het kan wel. Het kan wel, ja. Het kan ja. wel. Ja. Wat heeft het jezelf gebracht, die prijs? Ja, heel veel plezier. Um, verre reizen met een dode eend... Uh, en, uh, met die bewuste eend? Ja, met die bewuste eend. Daar reis ik mee. Uh, uh, ik geef lezingen erover. Uh, Altijd uh, nog met diezelfde eend. Altijd nog met diezelfde eend. Die wordt wel wat mottig. In de... <laughs> ja. Ja, en, en wat belangrijker is... Ik... Want die vloog je ergens tegen een raam aan. Ja, door en, die is tegen het natuurhistorisch museum, in natu in het museum in Rotterdam gevlogen. En waar die ik zag er... je naar beneden storten. Toen heb ik het allemaal gezien. Ja. Ja. Maar, ja, maar wat ja, belangrijker is... is dat ik... Een, een, uh, ik ben bekend uh, geworden als liefhebber van opmerkelijk diergedrag... En als er zich op deze wereld een dier misdraagt, dan hoor ik daarover. Dus dan krijg ik een mailtje of een filmpje of een brief of een, of een, of een publicatie. En ik heb nu een heel leuk archief opgebouwd waar ik... Nou ja, ik, ik schrijf daar nou boeken over, columns. Uh, ja, ja. Dus dat is, uh, dode dieren, ik ja. Ja. Ah, zeg. Niet, niet dood, hè. Dus nee. ze, moeten, ze moeten iets, ja. iets, iets afwijkends doen. Ja. Ja. Ja. Er eh, was nog wel een heel leuk onderzoek, vonden wij. Dat als je dronken bent, dan... Denk je zelf dat je ook aantrekkelijker bent? Nou, ook als je, als je denkt dat je gedronken hebt, toch? Dan denk je o, o, o, dat was je het mooier bent. Je hebt ja. het beter gelezen. Ja, voor het experimenteel bevestigen dat mensen die denken dat ze dronken zijn... ook denken dat ze aantrekkelijk zijn. De psychologieprijs door uh, Franse en uh, Amerikaanse onderzoekers. Ja. En uit Hommel, hoe zit dat? Ja, nou, dat uh, geloof ik meteen. Uh, nee, dat, maar, uh, als je denkt dat je dronken bent... Ja. Nou ja, dan uh, gaan de remmen... Uh, dus de, de remmen zitten niet alleen maar in de fysiologie. Dat zegt het eigenlijk. Maar uh, die zitten ook in de geest, als, je, als het ware. Mm -hmm. En als, je, als die geest denkt dat, die, dat uh, zeg maar de gelegenheid er is... Nou, dan gaan de remmen gewoon uit... En dan, ja, maar die, die koppeling met aantrekkelijk snap ik dan niet. Waarom denk je dan ook meteen dat je aantrekkelijk bent? Nou ja, ik denk, wij hebben allemaal uh, wensen... Uh, die, we, nou ja, zeg maar, die geremd worden door de verstand, als het ware. Ja. En, dus ik, ik denk, zou ook het heel leuk vinden... dat ik de slimste en knapste uh, man van de hele wereld ben. Maar dan komt mijn verstand die zegt, nou, wacht even. Uh, maar als, die verstand, uh, als ik reden heb om die uit te schakelen, nou, lekker. Wacht ja. ik dan ook omgekeerd als je denkt dat je nuchter bent terwijl je eigenlijk dronken bent? Zo. Ja. Dat, is volgende ja, is, ja, dat is misschien... Ja. Ik drink zelden alcohol, maar ik ga me toch proberen in te leven dat ik misschien eens een keer dronken ben. Maar het is lekker goedkoop. Heel goedkoop. Ja. En ik ga leuker over mezelf denken. Ja. Maar uh, Bernard Hommel zou je zelf ook zo'n prijs accepteren? Zo'n uh, Ik Nobelprijs voor een onderzoek? Nee, ik denk dat uh, zoals die collega uit uh, Schotland... hangt een beetje van af van hoe je het zelf inschat. Of je denkt, nou, het is heel erg belachelijk of zo. Of men denkt dat het eigenlijk waardeloos is wat ik doe. Uh, en dat is eigenlijk de boodschap. Nou, dan zou ik het mo moeilijk vinden, maar... Um nou, Als ik denk, nou, niet iedereen weet sowieso wat, waarom wij dingen doen. Dus ik ben op zich gewend dat uh, mensen dat grappig vinden wat je doet. Dat is op zich niet, ook niet erg. Kees Moeilijker, worden de prijzen wel eens geweigerd? Komt heel zelden voor. Ja, wij, wij, in, in, de, in de keren dat ik het uh, heb mogen doen... heb ik één keer, een keer iemand uit het Midden-Oosten uh, benaderd... En uh, ja, die had geen gevoel voor humor. En uh, dat, daar kwam autoriteit ook uh, moeilijk, ja. kwam autoriteit ook om de hoek kijken. Van, hij was een, een undergraduate. En zijn professor, dat was een oude, van de oude stempel. En die, ja. uh, die kon hij die niet passeren. En die, uh, die veegt het gelijk van tafel. Ja. Ja, en dan houdt het op. En dan doen wij ook niet moeilijk. Dan zeggen we, oké, okay, ja, we hebben daar begrip voor. We, hebben, we krijgen uh, tussen de 6.000 en 8.000 nominaties per jaar binnen. Waar we uit kunnen kiezen. Dus wat dat betreft is het uh, geen probleem. Goed vanavond met de schotse winnaar een gesprek. Ja, en, en waar dan, is dat? De Nederlandse Ignoble Night in de stadsgehoorzaal in de Breestraat en er zijn nog kaarten. We beginnen om 8 uur. Goed. Ja, tijdens. Kees, uh, hartelijk dank. Tijdens de, de uh, ceremonie vanavond uh, eh, uh, over de IK-Nobelprijzen. is er ook een wedstrijd tussen wetenschappers. die worden uitgedaagd om in 24 seconden. de essentie van hun onderzoek uit de doeken te doen. om die daarna in zeven woorden samen te vatten. Bij ons uh, in Pavlov is één van de halve finalisten. dat is professor Menno Schildhuizen. Goedenavond. Goedenavond. Waar gaat uw lezing over? De lezing gaat over de evolutie van geslachtsorganen. U bent evolutiebioloog? Ik ben evolutiebioloog, Ja, klopt. Bij Naturalis, hier in Leiden. En u kunt in 24 seconden vertellen wat de essentie van uw onderzoek is. Nou, uh, dat, dat was moeilijk. Want ik had er net een, een boek van 80.000 woorden over geschreven. Uh, toen ik de vraag kreeg van, van Kees of ik het in uh, 24 seconden kon doen. En daarna nog in ah. zeven woorden samenvatten. Dus dat, dat viel niet mee, maar ik heb een poging gewaagd. En u bent halve Finalist, hè? Ja. Klopt, dus uh, ja. u hebt al heel wat uh, collega's verslagen. Nou, uh, uh, vijf anderen. Um, en <laughs> is dan dat zij die 24 seconden overschrijven... of is het onbegrijpelijk wat ze in die 24 seconden zeggen? Ja, er is een jury die dat bepaalde... Uh, en wat er, wat er uh, mis of, uh, of minder goed was aan die andere 24 uh, seconden... Lezingen en dat, ja, dat zijn, de wegen van die jury zijn uh, zelden doorgrondelijk. Dus, <laughs> um, dat kan ik, voel ik het antwoord schuldig blijven. Vond je het moeilijk om het in te ik, ik vond het, uh, ja, het, is, het is moeilijk. Want het is een beetje de, de grap uh, ervan, is dat je in die 24 seconden echt wetenschappelijk jargon gebruikt. En vervolgens, in die zeven woorden, um, een hele kernachtige boodschap vertelt die door iedereen te begrijpen is. En dat, dat contrast dat is juist lastig. Zullen we, uh, Henk, zullen we hem vragen om... Uh... We hebben een hele goede scheidsrechter. Ja, Marieke is dat. Dat is uh, onze nee. regisseur. Oh, ik dacht dat Kees Moeilijker de klok ging hanteren. Oh, dat we... kan ook. Oh, Wat... Als Na... ik een stopwatch krijg... Doe jij, of... Marieke? Oh ja, wacht. Er komt een stopwatch. Uh, uh, Kees Moeilijker, let op. <lacht> okay. Weet je hoe die werkt? Komt goed. Zij gaat er uh, dichtbij staan. Oké. Okay. Um, nou, Menno Schildhuizen. Haal nog even diep adem. En dan zeg ik... drie. Twee, één, start. Snelle, onvoorspelbare morfologische evolutie van uh, mannelijke genitaliën. kan uh, gedreven worden door cryptische, post vrouwelijke seksuele selectie. op basis van genitale ornamentatie. Nochtans kan interseksuele selectie. Uh, interseksuele competitie. ook uh, zorgen voor antagonistische co-evolutie. en diezelfde vormdiversiteit veroorzaken. Punt. Ja. ja? Binnen de 24 seconden? Op de seconde. Nou, ja, we moeten wel wat even doet? zeggen: van de, u, u gebruikt nog een stemmetje, maar dat is omdat u uh, een pop hebt, spreekpoppen in uw hand. Precies. Poppenkast, en en nu komt die andere die het in zeven Hollandse woorden eventjes gaat samenvatten. Tussen de benen staat een evolutie-poppenkast. <lacht> <lacht> <Ja, okay. Ja. lacht> Blijf nog even bij die microfoon. Toch, ik geloof dat ik begrijp wat u zegt, maar leg het toch wel even uit. Nou, het, um, dat is ook de reden dat ik een, een Jan-Klaas en Katrijn poppenkastpop uh, in mijn handen heb. Geslachtsorganen die, die evolueren ontzettend snel. Als je, als je een voorbeeld wil hebben van snelle evolutie... dan moet je kijken naar de geslachtsorganen van, van, van dieren en, en ook van mensen. Die zijn vaak tussen soorten die uh, aan de buitenkant er exact hetzelfde uitzien. Die waarschijnlijk heel kort geleden gesplitst zijn uit een gemeenschappelijke voorouder. Ja. Zijn de geslachtsorganen het meest verschillend. Um, dus dat betekent dat die evolutie daar heel erg snel gaat. En dat uh, heeft verschillende oorzaken. En er is de laatste 25 jaar een vakgebied ontstaan van binnen de evolutiebiologie. Die probeert te uh, achterhalen wat die processen zijn die daar uh, verantwoordelijk voor zijn. En hoe, hoe ver moeten wij terug om onze geslachtsorganen bij menselijk soort of een voorouder zeg maar, te herkennen? Nou... Uh, waarschijnlijk niet eens zo erg lang. Als je kijkt naar de, de geslachtsorganen van de chimpansee... wat onze nauwste onze, uh, nou ja, verwante is. Ja. Uh, we denken dat, dat wij van chimpansees vooral verschillen in onze hersengrootte... en het gebruik van onze handen en de manier waarop we lopen. Maar als je kijkt naar die geslachtsorganen, er zijn veel grotere verschillen. Uh, een chimpansee heeft een penisbot, bijvoorbeeld. Dat hebben wij niet. Zijn we verloren, kennelijk. Een chimpansee heeft stekeltjes op zijn penis. Dat hebben wij ook niet. Meer. Uh, dat is allemaal in die paar miljoen jaar gebeurd... <lacht> Dat we, dat we van onze gemeenschappelijke voorouders zijn afgesplitst. Ik zie Tanko Stolk lachen. Die denkt, als kunstenaar kan ik daar gewoon idee. Oh, ja. Nou ja, er, er zijn ook kunstenaars ja, die zich die daardoor laten inspireren. Ja. Kees, moeilijk hè? Um, uh, hoe komt dat eigenlijk? Want het is een lange uh, uh, traditie. Hè? Bij die uh, de, de, de lange ik-Nobel traditie. Deze 24-seconden lezingen. Is Waarom een, is dat? Het is een vast onderdeel van de ceremonie. Waarbij in de, in de Verenigde Staten, op Harvard Universiteit. De, de, de prijzen worden uitgereikt elk jaar. Dat was afgelopen donderdag. Dat is een soort theatervoorstelling. Ik, ik, ik beschouw dat altijd als een mix tussen de Muppet Show en Monty Python. Een onderdeel daarvan uh, is dat we altijd uh, minimaal twee grote denkers uitnodigen uh, om dit kunstje op te voeren. Want dat is natuurlijk uh, de 24-7 Lectures. En dat is uitgegroeid tot een, tot een, uh, tot een belangrijk onderdeel. En, ja, een en is dat ook altijd met poppen? Nee, nee, nee. Dat, is, dat is nu een, een fonds van, van Menno. Dat, ja. dat, dat, is, dat wordt natuurlijk met argus ogen bekeken in de Verenigde Staten. Ja. Want dat gaat wel een trend zetten. En hoewel dit jaar was het, hebben mensen toch ook gewoon, hebben zich beperkt tot, uh, tot woorden en een beetje handgebaren. Maar uh, er de, de, de melden zich uh, grote geleerden aan om dit te doen. En nou, dan zeggen wij, kom maar. Dan heb je 24 seconden en nog wat om Maar, maar wat te is het doel? Ik bedoel, in 24 seconden iets onbegrijpelijks voor ons te vertellen. Dan breng je het niet dichter bij weer, de leken. Het is ook weer dat lachen en nadenken. En uh, het is ook om wetenschappers eens een keer uh, op een andere manier te horen praten. Want uh, wetenschappers die het kort houden, zijn natuurlijk zeldzaam. <lacht> ja. hoe, uh, hoeveel moeite heeft het u gekost? Hoe, nou, lang, ook... hebt u, hoe lang hebt u gerepeteerd? Nou, van, ik ben, ik ben uh, gisterochtend begonnen. Oh. En uh, het is nog niet helemaal vlekkeloos. Het, het valt niet mee. <laughs> uh, Kees, um, welke invloed uh, hebben die Ig Nobelprijzen uh, op de gewone wetenschap gehad? Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik denk dat het een, een, uh, wel een invloed heeft gehad in de loop van de jaren... dat, dat er uh, uh, meer aandacht is voor uh, wetenschap in het algemeen. En dat er, uh, uh, ja, dat, dat, wordt soms wel eens, dat wordt ons wel eens een keer verweten van ja, allerlei andere, ook interessante onderzoeken komen nooit in de publiciteit. Terwijl dit natuurlijk ineens een, een, een boost, een hype wordt. Ja. En uh, ja, dat, dat, die invloed is er wel. En uh, daar zijn zeg maar de winnaars altijd heel blij mee, die normaal gesproken hun laboratorium niet uitkomen. Uh, goed onderzoek doen, maar dat daar geen. Ja, dat niet kunnen vertellen aan, aan, aan de wereld. En met deze prijs is dat. Is dat, in, dat, dat, dat is in, in, een, in, een, in, een, in een. ja, in een vingerknip is het over. Dan ja. heeft iedereen het erover. Ja. En over een enkele weken de echte Nobelprijs. Ja, daar hebben wij niks mee te maken. Nee, nee. Ja, maar dat weer... je... Even de connectie nog ja, even leggen. Er, zijn wel, er is één uh, winnaar van een ik Nobel geweest. Uh, die uh, twee, drie jaar geleden de Nobelprijs heeft gewonnen. André Geim uit, uh, Destijds oh ja. in Nijmegen liet hij uh, een kikker zweven. zweven. En uh, jaren later, een paar jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor ander onderzoek. Maar het was maken. ook over een magnetisch veld, toch? Ja, Dat hij nu iets zweeg. Ja. Ja, ja. Ja, jongens, het is bijna zeven uur. Dat betekent dat Pavlov uh, ten einde is gekomen. Uh, we waren in Leiden vanavond, maar de Nacht van Kunst en Kennis gaat nu pas beginnen met lezingen. Met muziek en uh, nog meer NTR, Henk. Ja, want in de Lakenhal wordt straks de nieuwe Wetenschap 24-app gelanceerd. Waarmee u kennis van de wetenschap van man-vrouw verhoudingen kunt testen. Nou ja, dat willen heel veel van ons. Op Radio 1 uh, gaat langs de lijn verder. En wij van Pavlov zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan. Dag. NTR Informatie, educatie en cultuur.